Met het NOS -journaal. De nationale hypotheekgarantie wordt direct tot starters op de woningmarkt. De vindt plannen voor een beperking ontijdig en onverstandig. Het Waarboogfonds eigen woningen dat de hypotheekgarantie regelt had voor beperking gepleit. Nu komen ook doorstromers in aanmerking voor de regeling. De Nederlandse staat staat op dit moment voor 136 miljard euro aan hypotheekgarant. De Nederlandse bank vindt dat een veel te groot risico.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 Gisteren was het nummer ook een tijd onbereikbaar. Het is onduidelijk hoe lang de storing gaat duren. De politie heeft een man aangehouden die werd gezocht voor poging tot doodslag op een treinmachinist. De man meldde zich vandaag bij de politie nadat gisteren foto's van hem in de media waren verspreid. De man probeerde toen zijn trein te laat kwam de machinist te wurgen. De conducteur wist hem te ontzetten waarna de man van 23 door doorging.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 Willezenderandstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 2 kilometer. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam 3. A10 Ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de staat 4 kilometer. Ergens anders op de A10 uh, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Geuzeveld en de de Meer 2. A13 Den Haag-Rotterdam bij Afriet Berkel en Roderijs 4 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Knopend Benelux en Knopend Vaanplein, 8 kilometer. Het komt door. ...door het asfalt wat daar zachter is geworden. A20 hoek van Holland richting Gouda... ...4 kilometer tussen Schiedam en Knopen ter A28 Utrecht-Amersfoort 3 kilometer bij Afrit en Dolder. Laatste op de N15 Maasvlakte Rotterdam... ...tussen Rozenburg en Spijkissen. 3 kilometer. Tot zover de verkeers... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 No, I know it.